Het partijbestuur van Denk vertrekt. Dat is de uitkomst van overleg na een hooglopend conflict. Donderdag zei fractieleider Stefan van Baalen nog dat hij zou opstappen als fractieleider van Denk. Hij voelde zich ondermijnd door het bestuur. Dat besluit draait hij vermoedelijk terug. Afgelopen week bleek dat er wekenlang een ruzie was... over de samenstelling van de kandidatenlijst voor de verkiezingen in oktober. Afgesproken is nu dat oud-partijleider Tuna Koozu wordt voorgedragen als nieuwe partijvoorzitter.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 Volgens de Franse president Macron moet Trump morgen duidelijk kunnen zien... dat de Oekraïne en de Europese bondgenoten één front vormen. Voor de vijfde keer op rij is Nederland de Europees kampioen Hockey. In München-Kladbach versloegen de Nederlandse vrouwen Duitsland met 2-1. Pien Dikke en Luna Fokke maakten de twee goals voor Oranje. Duitsland kon alleen van een strafcorner nog gebruik maken en maakte een doelpunt. Oranje is ook al regerend Olympisch en wereldkampioen. Het weer het is eerst bewolkt. Vannacht opklaringen en 8 tot 16 graden. Ook is er plaatselijk wat mist. Morgen zijn er flink wat zonnige perioden. En dan wordt het 23 tot lokaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie.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 In gesprek met...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 Oké. Okay. Ja. En, en uh, hoe lang is het geleden? Jo, ja, ik ben nu bijna 63. Dus. Oh, dat ja. valt nog mee. Valt wel mee, hè? Maar ja, ik ben 68, dus dan kan ik dat altijd zeggen. Hè? Ik heb altijd baas boven baas. Ja. Ja. <laughs> zeg dat zien, en, en, uh, maar goed. Uh, he, heb je, je jeugd ook doorgebracht in Turkije? Ja, tot mijn elfde jaar. Ja, ja. Ja, En, goed. en uit wat voor gezin kom je? Eh. Uh,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 Zeker. Zeker in de jeugdjaren en daarna even in de. Dus in absoluut. Kan ik zo zeggen strenge opvoeding? In die zin streng, streng. Ze waren wel bezig om mij, um, um, zeg maar, voor te bereiden. Om de broers en mijn zus onder mij.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 dat te gaan doen. Ja. Dat komt niet naar je toe, je moet er wel naarheen. Ja, precies, precies. En um, ja. Nou ja, op je elfde jaar, dat, dat moet toch wel een ja. cultuurschok voor jou en je, je broers en ja. zussen ja. zijn geweest. Ja. Hè? Ja. Heel erg. Ja. ja. ja. Wat, wat, hoe, kan je vertellen hoe dat proces ging? Waarom uh, gingen jullie richting Nederland? Want uh, dat je vader ja. zoveel zaken had, uh, het lijkt, het lijkt me tot, uh, Of waren er pro ja. economische problemen? Nee, niet voor ons, nee. Voor mijn vader zeker niet, maar zijn vrienden waren naar Europa geëmigreerd. Hmm. Uh, ja, op goed, uh, goed geluk zoeken en uh, werk zoeken. Ze hadden daar wel werk, maar om beter te krijgen hier. Ja, ja. En uh, <coughs> zijn vrienden die, uh, <coughs> ja, toen op een gegeven moment ja, voelde mijn vader zich toch wel een beetje alleen. En hij uh, nou ja, hoorde al die leuke verhalen van zijn vrienden in Europa. Zeus, Europa zo. Dat dacht ik: van nou ja, ik uh, ga het ook wel eens even verkennen. Ja, ja. Dus heeft hij de zaken verkocht, <laughs> en van de hand gedaan. En uh, toen is hij uh, achter zijn vrienden aangegaan. Ja, ja, ja, ja. En ze waren in Nederland, waren in Duitsland een paar. En uh, mij kwam toevallig naar uh, Nederland. Ja. Haarlem. Ja. Nee, Amersfoort eerst. Amersfoort, oké. Okay. Amersfoort. Hij ging daar eerst bij Polydorm werken. Oké. Okay. De oude filosofabriek. Oké. Okay. Voor de gramofoon. Ja, ja, ja, ja, ja. ja, het, ja, ja. LP's ja. persen. Ja, inderdaad, ja, LP's, ja, ja, ja. ja, ja. Oké. Okay. Dat was <coughs> ja. wel heel iets anders dan hij gewend was, denk ik. Ja, dat was zeker zo. Dat was het, in het begin had hij ook erg moeilijk mee. Moeilijk mee.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 En ja, ons huis was toch zodanig verwoest dat we er ook niet konden blijven. En maar jullie hadden zelf niks? Nee, we hadden zelf niks. Zo. Maar het was uh, niet zo dat we er ja, niet meer in um, konden verblijven. Maar het was niet meer zodanig veilig om in te verblijven. Ja, ja, ja. ja. Eet, laat, laten we daar even op doorgaan over ja. die aardbevingen. Ja. Want uh, in 2000. Ik kijk even naar mijn scherm. 2023.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 en uh, ja, veerkrachtig zijn omdat ze natuurlijk al, dat al van eeuwen uh, al oh, Het is al eeuwen aan de gang. Eeuwen natuurlijk aan de gang. Van uh, even lang zijn ze het al, al een beetje gewend ja. om met tegenslagen om te gaan en, ja, ja. en, en nieuwe veranderingen toe te passen. Ja.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 Bedrijven zijn dat wel hebben gedaan natuurlijk, maar in de regel, ja, als de bevolking arm is en, en niet de voldoende middelen heeft om hele stevige ja, dus de andere kant te zetten. Ja. ja, dan is de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 En uh, ja, een mooie vrouw alleen met een paar kinderen, vier kinderen daar, dat uh, is ook niet pretje. Nee. Dus op een gegeven moment had ze mijn vader een ultimaat opgesteld. Oh. <laughs> of uh, wij komen daarheen, U. of jij komt hier, of uh, wij gaan naar elkaar gaan. Oh, Oké, okay. okay. snap je? Oeps, dus, uh, toen, uh, toen zei mijn vader zo, die is echt boos. <laughs> nou weet je wat, die gaat het even goed maken als je een, een briefje sturen dat ze hier mogen komen, zo'n uitnodigingsbriefje. Oh, ja.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 Een paar uh, gouden armbanden achter de, hand achter de hand gehouden. En toen ze die uitnodiging had, hup, meteen naar de consulaat een visum gehaald. Een paspoort laten, een ticket gekocht. En de armbanden ze voor tickets naar Nederland. Ja. En op een gegeven moment stonden we op Schiphol. <lacht> <lacht> ja. Op een uh, zomerse dag, ergens in juni was dat geloof ik. En, uh, ja, ja. Of juli. Maar goed, had je vader wel woonruimte geregeld? Want er komt wel een heel gezin, hè? Hij woonde gewoon in één kamertje in de stad, in Haarlem. Zo. Ja, ja. boven de café ook nog wel. Oh, toch. Ja, gezellig. Weet je nog waar? Ja, ja, in de kleine Houtstraat nummer 40. Oké, okay, oké. Okay. Geweldig, geweldig. Ja, daar is nu beneden, dat was een tijd geleden een boekhandel. Okay. Die café is er niet meer. Maar... Daarboven woonde je die.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 ja, dus dat is uh, vaak van natuurlijk al volwassenen. Hè? Maar mijn god, ik woonde erboven. Hmm. En uh, er was een achterdeurtje. Via de achterkant eraf kon ik zo naar beneden naar de café gaan. Dus ik kwam regelmatig als 12-jarige dronken boven. Oh, oh, oh, oh, oh. Ja, ze gaf me een biertje en dronken, was wel lekker. Ja, ja, ja. ja dat <inz> smaakt, ja, smaakt altijd wel. Mijn moeder wil, ben je weer naar beneden gegaan. Krijgen we krijg om weer draai Ja. Een vrouw, denk ik, jouw moeder, als heel, ik dat zo hoor. Heel krachtig, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Heel krachtig. Toen hebben later de vrienden van mijn vader... een uh, grote gezinswoning of uh, een uh, mooie grote flat. Vier, vier kamer, vijf kamer flat in Schalkwijk. Hebben ze gekraakt gekrakt. Ja, ja, want ja, ik bedoel, uh, wachtlijsten, uh, dat gaat niet werken. Nee. Dus uh, vanuit het café waren een paar krakers aanwezig. En die dachten, vriend, maak je geen zorgen, je komt zo aan de woning. Ja, ja. Ja. Dus, uh, en, ja. en, en hebben jullie daar lang mogen wonen? Ja, daar hebben we zeker gewoond. Um, Even kijken, we hebben daar gewoond tot uh, 1985, 1987, uh, 1988 denk ik zo. Mm. Ja, gewoond toen, dan, daarna zijn ze een eengezinswoning verhuisd in, in Zuid-Polder. Ja ja ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja. ja. En, en ik wilde nog even weten, de, die, de Turkse vrouwen is, is, worden, worden meisjes in Turkije. Um,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 uh, lessen natuurkunde ook. Wel, Welk volgensgezet onderwijs deed je? De Van Nelde MAVO vroeger. MAVO. Oh. Van Eldenmavo, ja, ja. Daar ja. ben ik naartoe gegaan vroeger. En uh, daarna naar de MEAO, Johan Heeschede. Oké. Okay. Dus ik heb uh, ja, verschillende leraren die bij mij. Uh,